zegt hij, toen Yeshua dan in Galilea kwam, Galilea ligt dus in het Noordrijk, is, maakt deel uit van de tien stammen. Hij kwam ook tot de verloren stammen van Israël. Later als je de discipelen uitstuurt, gaan ze ook uit naar de verloren stammen van Israël. Die heidenen, die komen erbij. Dus we moeten ook aan de heidenen het evangelie verkondigen. Ook de joden doen dat. Ook onze twaalf apostelen en Paulus doet dat. Maar ze waren op zoek om het evangelie te brengen naar de twaalf naar nou, de tien verloren stammen van Israël. Toen hij daar kwam, onder de vinger de Galileërs hem, omdat ze gezien hadden alles wat Yeshua te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ze waren ook zelf naar dat feest geweest. Ze hebben daar de wonderen en de tekenen gezien. Wat heeft een jood nodig om tot geloof te komen? Wonderen en tekenen. Dat is een belofte aan Israël gedaan, omdat ze zo hardnekkig zijn. Zelfs Mozes, die moest van God naar Israël gaan om ze uit Kaar, Egypte te leiden. En dan zegt Mozes, als ze nou niet geloven tot ik namens u kom. Nou zegt hij, heb ik een goed ding voor je. Pak je staf, daar komt dan een slang uit. En steek je hand in je boezem, dan wordt hij ziek. Dus ze moesten wonderen en tekenen hebben om tot geloof te komen. Weet je nou wat het derde teken was, wat Mozes meekreeg? We zijn de vijanden die zijn wel 30, 40 jaar christen. Zeg nou gelijk hoe het zit. Hebt u nog een teken meegekregen? He? Nou weet ik wel, dat hij tot onze oudere broeders hoort. Dus hij kan het wel weten, heb hij zijn leeftijd voor natuurlijk. Maar hij zegt, als ze nou nog niet geloven. Nou zegt hij, haalt hem water uit de Nijl, dan wordt het op het land bloed. Dus dat was zijn derde teken. Alleen dat heeft hij niet hoeven toe te passen. Maar hij had dus nog een teken achter zijn rug dat als ze het nog niet zouden geloven, had hij water uit de Nijl gehaald... en had hij het op de, op, de, op de grond gegooid, had het bloed geworden. Dat gebeurt later wel. met, uh, met hè? Maar Mozes had dat dus als derde teken meegekregen. Mooi, hè? Leuk, hè? Hij kon nog vragen stellen waar alleen maar één oudje het weet. <laughs> Goed. Hij kwam dan weder, dus hij kwam weer terug... te Cana in Galilea. Waar hij het water tot wijn gemaakt had. Er was in Capernaum een hoveling, dat is een man die diende aan het hof, dat is een hoveling, wiens zoon ziek was. Toen deze hoorde dat Yeshua uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot hem en verzocht Yeshua te komen en zijn zoon te genezen, want deze lag op sterven. Hebt deze man nou geloof of heeft hij geen geloof? Als je nou zo naar Yeshua toe loopt... Die hebt van de honden en van de tekenen gehoord. Hij zegt alsjeblieft, kom met me mee naar huis. Ja, natuurlijk heb hij geloof. Ging Jezus met hem mee? Als u opgeroepen wordt om iemand te bidden, moet je dan gelijk mee? Ja, we moeten een lesje leren vandaag. U gaat wat horen, misschien dus hebben we er nooit over nagedacht. Maar deze man, deze Jood, die heeft geloof. Die zegt Yeshua, kom met me mee. Nou, en dat is geen klein stukje hoor, want hij moet dus bij Galilea vandaan. En waar kwam die man ook weer vandaan? Staat dat er nog bij? Capernaum. Dus het was een heel stuk lopen. Het was niet eventjes... Want als die man dadelijk terug gaat naar zijn huis... Dan gaat hij vandaag weg en dan komt hij pas morgen thuis. En halverwege komt iemand hem dadelijk vertellen dat zijn kind gezond is. En dan denkt hij terug en zegt hij, ja het was gisteren zeven uur. Dat klopt, zegt hij. Dan is dat kind genezen op het moment dat Yeshua zegt, je zoon is genezen. Dus die man die moest een lopen om dat meer heen, aan de andere kant. En dan zegt hij tegen Jezus, Kom met me mee, zegt hij, want mijn zoon ligt op sterven. Weet u wat Jezus hierna gaat zeggen? Als u geen, geen antwoord geeft, ga ik geen vragen meer stellen. Jezus dan zeide tot hem: Indien gij geen tekenen en wonderen ziet. Is het een Jood of geen Jood? Want Israël moet tekenen en wonderen zien. Hij zegt, indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zegt hij, zult gij niet geloven. Terwijl die man zijn geloof hebben betuigd, hij zegt, ga nou met mij mee, zegt hij, en genees mijn zoon. De hoveling zei tot hem, heer kom af, mijn kind sterft. Even nog een dag lopen naar de andere kant, hè. Yeshua zegt tot hem, ga heen, uw zoon leeft. Hij spreekt het uit met gezag, want er staat een uitroepteken achter. Hij verheft zijn stem, hij zegt, ga heen, je zoon leeft. De man geloofde in het woord, dat Yeshua tot hem sprak en ging heen. Reeds terwijl hij afdaalde, kwamen ze hem tegemoet en zeiden dat zijn kind leefde... Hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden en zij zeiden tot hem, gisteren, Zie je? op het zevende uur werd hij vrij van koorts. En de vader bemerkte dat het uur was waarop Yeshua tot hem had gezegd, uw zoon leeft. En dat staat erbij, en hij zelf werd gelovig. Dus hij moest toch horen tot het teken bevestigd was geworden en dan staat er nog eens een keertje tot hij pas gelovig is. Dat is typisch toch, of niet? En dan zijn hele huis. Want die hebben allemaal dat teken gezien. Dus ook al is die man zo gelovig, het blijkt toch nog dat dat teken moest komen. Maar het leuke was, Yeshua die was er dus niet bij. En normaal wil je pas geloven als je ziet ziet, totdat mensen omhoog komen. Zeg, nou, nou geloof ik, want ze moeten tekenen teken en wonderen zien. Deze man geloofde dus nog voordat hij het teken had gezien. En hij ging in geloof. En uiteindelijk hoorde hij een halve dag later dat het zo was. Zalig zijt gij die niet gezien heeft en toch gelooft. Dus je zou dus moeten nadenken over je geloof. Ben ik bereid om in geloof te gaan? Stel nou voor dat Yeshua had gezegd... Ga, je zoon leeft. En hij was blijven trekken aan Yeshua. Ga nou mee, zegt hij. Nee, ik heb gezegd ga en tot hij niet kon geloven. Wat een probleem heb je dan. Je kan met iemand overeenstemmen in geloof... En toch werkt het weer niet. Misschien is er wat veranderd aan de tekens. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Tot de tekens van, de, van Yeshua en van de apostelen. Uiteindelijk ook een eindpunt van bestaan hebben. Dat wil niet meer zeggen dat we niet kunnen genezen op gebed. Maar niet meer op grond van apostolische tekens. Wij kunnen in hetzelfde geloof gaan tot de Heer. En daarin onze zegeningen verwachten. Maar we moeten gaan in geloof. Amen. Ja. Ja, zeker weten. Ja, hij was al op grond van de getuigenis van mensen naar Yeshua toe gegaan. Ga met me mee, zegt hij. Want hij had gehoord overal hoe Jezus komt, legt hij zijn hand erop of hij spreekt en er is genezing. Dus hij zegt, die Yeshua die moet met me meekomen, dan kan hij zijn hand erop leggen en is de genezing. Maar de genezing gaat verder dan alleen maar het aanrakingspunt. Het gaat uiteindelijk, wat heeft de Heer gezegd? Wat heeft hij gezegd? En het woord van onze God, als het wordt gesproken, keert het nooit meer ledig terug. Het gaat alles doen wat hem behaagt. Ja, toen ging hij zelf geloven. Hij geloofde wel het woord van Yeshua. is uiteindelijk toch gegaan. En uiteindelijk kwam zijn familie het teken brengen. Hij zei, het is al gebeurd. Ja, hij komt zelf nog echt tot geloof. En dan is de hele familie erbij, want ze hebben allemaal het teken gezien. Dus ik vond het leuk om te lezen. Dit deed Yeshua weder als tweede teken. Toen hij uit Juda naar Galilea gekomen was. Wat was ook weer het eerste teken in Galilea? water in mijn. Ja. Goed, heeft u deze begrepen? Zullen we voortaan goed gaan in geloven? Gewoon vertrouwen op wat u zegt. Kijk, we hebben natuurlijk al een heleboel stappen gemaakt dat ze zeggen, we gaan Sabbat vieren. We gaan feesten vieren. We gaan nieuwe manen vieren. We hebben ook mensen gezien die op wonderlijke wijze tot herstel kwamen. We hebben ook mensen gezien die dat niet kwamen. Je kan dus niet zeggen dat deze lieve zusters en broeders geen geloof hadden. Want het zijn dus niet meer de tekenen van de apostelen die komen. Want als de apostel naartoe toe kwam in het en aanraakte was gewoon goed. Ik heb nog niemand ontmoet. die op die wijze de gave van genezing had. zoals de apostelen in het begin hadden meegekregen. Maar er zit dus wel wat verandering in de tijd. want ook uiteindelijk laat Paulus zijn dienstknecht achter. terwijl hij ziek was. Het was dus niet zo dat hij zo was. dat hij uiteindelijk Timotheus de hand oplegt. gezonde maag. Nee, zegt hij later. drink nog een weinig wijn, zegt hij. voor je zwakke maag. Paulus zelf had zwakke ogen. Hij heeft ze eigenlijk niet de handen opgelegd als een apostel. Ook niet, hè? Dus er zijn dingen die gebeuren omdat het apostelen zijn, de apostolische tekenen en wonderen. Om uiteindelijk een barrière te slaan in dat volk van Israël, wat op grond van wonderen en tekenen gelooft. Anders niet. Goed, we gaan naar de volgende kijken. Hij staat toch in het noorden van Israël. En dan ligt dat tegen de Libanon aan. En bij Libanon heb je Tyrus en Sidon de plaatsen. Yeshua ging vandaar, trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep. Sommige mensen zeggen, die vrouw die komt uit Kana. Maar ik heb terug zitten kijken in de vertalingen van de Strom hoe ze het uitleggen. Het is gewoon een vrouw die komt uit het geslacht van de Canaanieten. Die nooit verdreven zijn geworden, maar toch zijn blijven wonen in het land van Israël. En dat gewoon een Canaanitische vrouw was. Nou ik wel zeggen, ja Kana ligt natuurlijk ook in Kanaan. Maar zo werd het omschreven, dus ik ga er maar vanuit dat dat de waarheid is. Het was een kananitische vrouw, het is dus geen Joodse vrouw, geen Israëlische vrouw. Heb medelijden met mij, heren, en ze zegt zoon van David. Dus een heidense vrouw die de boodschap gehoord heeft, ook over de Messias van Israël die komen zou. En ze zegt toch, zoon van David. Dat is een koningszoon en de zoon van David zou op de troon komen. Ze zegt dus, zoon van David, ze getuigt van geloof. Hoewel ze, net als wij, een heidense vrouw is. Heb mee te leiden met mij, heren. Wat betekent heren ook alweer? Curios. Wat is Curios? Dat is een bezitter van iets. Dus die heeft een gebied, dat bezit hij. De mensen, zijn slaven, hij heeft een gebied. Iemand die een land bezit is ook een Curios. Zelfs onze Godvader wordt Curios genoemd in het Nieuw Testament... Daarom is er vaak verwarring over het woord curio's, omdat ze zowel vader Java curio's benoemen als Yeshua. Ze zeggen, Oh, kijk eens, curio's, curio's. Zie je wat? Eén precies dezelfde persoon. Dus daar komt veel dwaling uit voort. Maar Here is gewoon curio's, meester. Meester. Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Kun je alleen maar bezeten zijn als je in Israël woont? Dus wij kunnen ook bezeten zijn als je niet in Israël woont. Dus het is toch logisch dat er mogelijkheden zijn om de demonen uit te drijven. Als Yeshua ons voorgaat. en er zouden mensen tegenkomen die door de demonen bezeten zijn. dan kunnen we in de naam van Yeshua demonen uitdrijven. Wordt er nou niet helemaal. dat je denkt alles is een demon. want dat is natuurlijk niet zo. Er zijn natuurlijk heel wat ellendige ervaringen in een mensenleven. dan zijn ze gewoon getraumatiseerd. Dus denk niet dat alles een demon is. Hij echter antwoordde haar. begrijpt u dit? Er komt een vrouw, een heidense vrouw, bij u in de straat. En ze weet dat je een man gods bent. En ze komt naar je toe. En ze zegt, bid voor me. Mijn dochter is bezeten. En jij loopt gewoon door. Je zegt geen woord. Zo. Dat staat er toch, of niet? Dat is heftig. Als iemand je zo zou behandelen, wij niet. wat zou je doen. Je vraagt aan de bakker, geef me alsjeblieft een brood, geef me een brood. En hij kijkt achterom en zegt, nee, ik loop zo met zijn karretje door zo. Denkt hij, wat een man. Daar moeten wij van leren nou. Zij was echt een volhouderje. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en die vroegen hem, zeggende, zend haar weg, want ze roepen ons na. Nou, het is typisch menselijk gedrag, hoor. Ze zien dat de heer gewoon niet eens achterom kijkt, maar gewoon doorloopt. En ze zien, dat ze denken dat ze ergen is. En ze zeggen, heer, heer, heer, stuur ze toch weg, want ze lopen achter ons na. En ze lopen maar te roepen. Nou, wij lijken ook wel eens op de discipelen, maar we moeten ook hetzelfde leren als de discipelen. En goed kijken naar Yeshua. Toen antwoordt Yeshua en zei tot haar: Matthäus 15, vers 24. Wat staat er? Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, Hoe vind je dat? Hij draait ze eigen om en die vrouw die smeekt hem. En die zegt, ik ben slechts gezonden tot de schapen van het huis van Israël, zegt hij. En niet gewone schapen, de verloren schapen. Nou, maar zij kwam en viel voor hem neer. En dat midden in de stad. Een vrouw voor je voeten. Help, help. Hè? Maar ze kwam en viel voor hem neer en zei, heren, curios, help mij. Uitroepteken. Ze begint te schreven. Hij echter antwoordde en zeide het is niet goed, wat is niet goed, om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Heb je het gehoord, vrouwtje? En dan gaat hij verder. Dat was taalgebruik in die, in, die, eh, in die tijd. Die vrouw die wist dat ze door de joden hond genoemd werd. Dus ze wist te plaatsen, wat, wat verschrikkelijk is natuurlijk, maar hij gebruikt hetzelfde taalgebruik. Hij gedraagt zich gewoon als een jood. En die vrouw die schreeuwt op de straat, die zou raar kijken hier midden in Amsterdam als er een vrouw op de knieën komt om bij jou de man gods te vragen om te bidden. En ze zeggen, ja maar kom niet, hè? gaat de honden geen brood geven? Als die nou zegt, ik ga niet het brood van de kinderen aan de honden geven. Wat is dat, het brood van de kinderen? Wat is dat nou, het brood van de kinderen? Kom, kom mensen. Jullie zijn nog veel te lang in de, hè, de kennis van het woord. Dat je moet beseffen wat nou het brood van de kinderen is. Je komt lekker in de buurt. ja. Je komt... Wat is nou het brood voor de kinderen? Wat komt, ze, wat komt ze vragen? Wat komt zij nou vragen? Ze komt om genezing vragen. Wat is nou het brood voor de kinderen van Israël? Dat is genezing. Normaal hadden ze gewoon de Torah moeten uitvoeren. Het levende brood. Als het manna in de woestijn hadden ze gewoon kunnen... Zonder ziekte, zonder kwalen hadden ze kunnen leven. Zelfs de vijanden hadden uit de buurt gebleven, want die dorsten niet eens over de grens te komen. Maar Yeshua die was aan het genezen, de tekenen en de wonderen. En zij wilden eten van het brood van Israël. Hij zegt: Ik ga toch het brood voor de kinderen niet aan de hondjes geven, zegt hij. Wie wilde nog genezen worden? Dan moeten we eten van het brood van de hondjes, wat niet voor de hondjes is, maar van het brood van Israël. Dat is toch Yeshua? Hij is toch het levende man? Hij. We moeten erover nadenken. Je hebt niet eens een mens nodig om voor je te bidden. Je moet voor het aangezicht van de Heer komen. Je moet stappen in het geloof gaan nemen en gaan. Het gaat er maar om dat hij had verstaan dat ik vers was, het 27 geloof ik. Maar zij zeiden, zeker heren, ook de honden eten immers van de kruimeltjes die van de tafel van hun meesters vallen. Zij erkent dat gewoon de normale Joodse of Israëlische man een meester voor de is. Nou, kan je nog dieper buigen? Wie wilde nog dieper buigen dan deze Canaanese vrouw? Nou, ik denk dat Yeshua helemaal verbaasd was. Het brood van. Ja. Kijk, de Torah is gewoon het de brood des levens. Hadden de mensen gewoon naar de Torah geleefd, ja, niemand is rechtvaardig door het onderhouden van de Torah, maar dat is wel het brood waarvan we leven. Uiteindelijk hebben we allemaal Jeshua nodig... ...die uiteindelijk ons het offer is wat betaalt. Dus je kan niet zonder het offer... ...maar dat staat ook in de Torah... ...want je moest naar de tempel het offer brengen... ...en dat zag uit op het offer van Messias. En zo kon je van je melaatsheid afkomen... Fijn er waren een heleboel dingen... ...maar Israël was zo melaats... ...als dat heidenen maar melaats konden zijn... ...vanwege hun goddeloos gedrag. En er was ook geen genezing meer in de tempel van de Heer. Wij hebben een Heer die woont in de hemel... ...in het hemelse heiligdom. Hij is onze pleitbezorger voor de Vader... Hij zegt, ga nou naar de vader toe en bid hem in mijn naam. Want dan kun je met het zeggen in de naam van Yeshua aantonen dat je pleit op zijn offer. Want hij heeft ervoor betaald. Dus je moet stappen gaan nemen om in geloof te gaan. Daar moet je gewoon over nadenken. Geen besluiten nemen in een seconde. Gewoon, ik ga de Bijbel lezen op een andere manier. Maar het brood van Israël, dat is uiteindelijk Yeshua. Hij is vlees geworden, Torah. Als we hem zien, zien we de vader. Hij is niet de vader, maar hij is de zoon van de vader. En hij is het voorkomen beeld van Yahweh. Jezus zegt, o vrouw, groot is uw geloof. Uw geschieden gelijk gij wenst. Genezing voor die bezeten dochter. Op het moment dat Jezus dit zegt, is het een heel eind verderop... eruit met die geest. Een zucht. Meer is het niet. Want wat is nou een demon... Dus lucht. Maar als die huist in je denken. dan wordt het een God. En we gaan naar die God luisteren. En naar die God gaan we handelen. Dus die goden die wij in ons denksysteem hebben. uit onze dogmatische achtergronden. onze New Age ideeën. Of weet ik wat je hebt gehad. als het afwijkt van Torah. hebben je een soort buk in je hersenen zitten. En die moeten gewoon uitgeramd worden in de naam van Yeshua. Vind je het mooi om een gelovige te zijn in Yeshua? Het is echt vreugde. Alleen je moet je er zelf toe zetten. Ik wil elke dag het woord van mijn Heer lezen. Ik wil het niet één keer lezen. Ik wil zo'n klein stukje wat we nou lezen. Moet je gewoon dertig keer lezen. En elke keer je eigen naam ertussen zetten. Van die zieke vrouw van die mama, of van die discipel of van die andere. Hoe zit dat nou in, in het leven? Dan kom je op sabbatmorgen hier en dan zeg je broer ik wil even wat voor die microfoon zeggen. Nou, kom op dan kunnen we het woord met je delen. Maar er zijn te weinig mensen die naar voren komen om te zeggen kijk eens wat ik gelezen heb van de week. Zullen we ik een afspraak maken dat je het allemaal gaat doen, dat je gaat dringen, dadelijk. Dan zeg ik even wachten, eerst Piet. En als Piet klaar is, zeg ik even wachten. Nee, nou mag jij en dan mag jij. Dat moet je gewoon sabbats klaar hebben liggen. Dat je gewoon uit zulke stukjes iets leest. Dan moet ik er een half uur over praten. Als je het zelf uitzoekt, dan kan ik rustig blijven zitten. En zeg ik, zo, die heeft zijn best gedaan. Want daar gaat het om. Daar ja. Inderdaad. En we pleiten op het op het. We pleiten dus op het brood van Israël, dat is Yeshua. Het vlees geworden woord, de door God zelf verwekte zoon in Maria. Die door het woord is verwekt. Toen Maria zegt, mij geschiet naar het, het woord van die engel. Dus je kan zwanger worden door het woord van God te horen. Wij zijn uit hetzelfde woord van God verwekt. Want wij hebben het evangelie van Yeshua gehoord. De dag dat we hebben gezegd, ik aanvaard dat woord. Ben je gered geworden. En als je gered bent... ...dan zal blijkbaar je handel wijzen... ...of je gaat wandelen naar de geboden van het Koninkrijk van God. Want je kan niet maken dat je naar Engeland toe gaat en rechts gaat rijden. Elke Engelsman die kan niet naar Holland komen en zeggen... Ik, ...ik ben het Koninkrijk van Engeland, ik ga hier lekker links rijden. Dan heeft hij zo'n probleem. Dus je gaat de regels van het Koninkrijk van God gewoon doen. Word je gered? Nee. Maar het is wel veilig. Links rijden in Holland is levensgevaarlijk. Dat is niet... Vindt u het leuk om dat zo te lezen... Haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Het woord van God aanvaarden, het woord van Yeshua aanvaarden tot je redding, het is gebeurd. Heb je zonde beleden? Hoe vaak moet je nou je zonde beleden? Eén keer, dankjewel. Eén keer. Dan moet je er ook nooit meer op terugkomen? Gaat ook niet weer in die zonde vallen, want dan moet je het weer een keer doen. Daar word je helemaal zat van van zonde beleden. Wist je dat? Ik wil het liever helemaal niet meer doen. Ik heb gewoon gezegd, nou, ik ga met vreugde in de weg van de Heer wandelen. Maar ja, ik maak fouten. De Bijbel zegt zelfs, wie maakt geen fouten? Jan, Johan. Ja, inderdaad. Op dezelfde wijze als Yeshua. Nee, nee, nee, nee. Dat hebben een andere reden. Daarom heb ik al een klein stukje gestart. Door Yeshua had een speciale Messias bediening om te komen... Die moest zich tonen door wonderen en tekenen, want dat moest Israël ontvangen. Ook worden de discipelen uitgestuurd in Israël. En ze mochten niet van de weg af, ze moesten naar de verloren stammen van Israël. En zo gaan ze dus de wereld in. En uiteindelijk zie je dus de apostolische tekenen en wonderen zie je dus minder worden. Dus niet meer op één aanraking plaats iedereen wordt genezen. Maar dat zijn apostolische tekenen en wonderen. Zo ook van de Messias. Want als je er eentje aanraakt, was het altijd vrij goed. Behalve oh, daar waar geen geloof was. Hey, inderdaad, hij komt op een plek waar geen geloof is. Dan kon hij uh, nauwelijks wonderen. doen. Maar nu, in, en hij zeggen, in de naam wat van Jezus. Ja. En is, dus, Zeker weten. We in gebeuren, we weken zijn van het... Ja, toch? Jazeker. Dan het zijn, mee. Amen. We hebben afgelopen sabbat gezegd. toen het over het Onze Vader ging. Het eerste regel van het Onze Vader dat uw naam heilige, onze vader in de hemel zijn dat uw naam geheiligd worden dus we moeten de naam van Yahweh apart zetten en ergens anders zegt hij als je de naam van Yahweh uitspreekt nou zegt hij zet je af van alle ongerechtigheid zeg niet de naam van Yahweh en loop te jatten of te stelen of te liegen of andere dingen want dat is ons heiligen. je moet een keuze maken om Yahweh te dienen echt waar je leven verandert ja het is heiliging ja, het is puur heiliging. Mijn vrouw en ik, we zijn getrouwd. Naar het woord van God zijn we één. Het is gewoon ergad, Maar zij blijft een vrouwtje en ik een mannetje. We zijn één naar het woord Echad. Maar zij blijft Anke en ik blijf in. Yeshua is één met zijn vader. Zijn vader is Jahwe. Hij is Yeshua. Wij zijn dus door het horen van het evangelie, daar bidt Yeshua over in het hoge priesterlijk gebed... Vader, dat zij die door het woord van mijn discipelen in mij geloven, dat ze één zijn zoals u en ik één zijn en ik en hen één ben. Snap je het? In diezelfde eenheid en gat zitten wij ook. We zijn deel van datzelfde lichaam. Alleen je moet het je wel gaan realiseren. Door gebrek aan kennis gaat mijn volk te gronden. Als ze de Torah gekend hadden, had het een schitterende volk geweest. Ja, toch? En door, wij, door wie wij geleerd hadden ja. te worden, ja. hadden wij dus niet op dit niveau gezien. Nee, ja, zeker weten. Ik had ook het derde eerder had gesnapt. Adam en Eva, die kenden het woord van Yahweh. Dat is gewoon Torah. Als ze de Torah hadden gehouden en niet hadden gezondigd, hadden ze nu nog geleefd. Dan hadden we gezegd, kijk, dat is mijn bed, bed, bed, bed, bed, bed, bed Wat voor Had er ook geen dood geweest, want hadden we naar Torah geleefd. Hadden we gewoon op tijd uh, dat kunnen eten of niet kennen, Weet ik hoe dat precies in elkaar zit. Maar we hadden dus gewoon altijd kunnen leven zoals het dadelijk is na de duizend jaar. Want we zullen in de eeuwigheid deze aarde bewonen. Dat offer heeft Yeshua gebracht. Daarom wordt Abraham vader van alle volken. En beërft hij door Yeshua de hele wereld. Want we praten wel over dat stukje land van Israël. Ja, maar hij beërft de hele wereld. Mooie gedachte hè? Ja broeder? Ja, ja, ze komt wel naar hem toe, Zoon van David, dat is messias. Of ze het hebben gesnapt, weet ik niet. Ik denk wel dat ze gehoord heeft van mensen die tot genezing zijn gekomen, de messias van Israël. Want de zoon van David, geprofiteerd, hij geneest de zieke. Ja, hij is het brood des levens en dat werd niet voor de honden uitgestrooid, maar voor de honden die uiteindelijk geloofden. En dan nog zeggen, ja maar dat kruimeltje wat van de tafel van mijn meesters valt. Dan noemen ze gewoon de Israël op. Nou ja, dan kon je Jezus niet meer, niet meer anders. Hij zegt, meisje zegt, die, nou, nou, wat je gewenst gaat gebeuren. Ja, als de zoon van David zegt, zeg je eigenlijk messia. Ja, Dus ze hebben gewoon gehoord, kijk of ze Torah gekend hebben weten we niet. Maar ze hebben natuurlijk gehoord... De Messias van Israël is er, de zoon van David en hij geneest, hij doet tekenen en wonderen. En dat was voor een Israëliër genoeg. Heb je ze gehoord? Als jij in het wild loopt te evangeliseren en er komt een heiden tot geloof. En die zegt aanvaard dat Yeshua de Messias is en hij valt op zijn knieën om hem te aanvaarden. Dan denk ik dat je in deze tijd je hand moet uitstrekken als hij kreupel en mank is. En dan genees je hem. Geef me brood, ja dat is de preek van zaterdag. Ja. Exact hetzelfde. Altijd over dezelfde dingen. Ja, wat geloof hebben. Dagelijks het woord lezen. Amen. Nou, heb je wat geleerd vanavond? is nou, het maar zo'n stukje. Amen. Amen. Prijs de naam van de Heer. We gaan een lied zingen met elkaar. Heer, u gaf mij uw vreugdeolie. Uiteindelijk is het woord van de Heer. Oh,